Waar ging het ook alweer over de vorige keer? Ja, jullie hebben het zo makkelijk, hè? Grace heeft het vanmorgen helemaal voorgelezen Over de hagel, ja. Hagelblokje. Zou er een klein blokje zijn geweest, denk je? Ik denk dat hele grote blokken waren. Heel hard op je hoofd, ja. Ja, en wat gebeurde er nog meer? Ja, op je handen en op je... over heel je lichaam, hè? Dat moet toch verschrikkelijk zijn geweest? Moze en Aaron hadden de varen gewaarschuwd, hè, voor de veepest. Dat was ook verschrikkelijk. Gingen alle dieren dood. Maar hij luistert niet. En dan komt de veepest. Dan waarschuwen ze voor de zweren. Nee, daar had jij het net over. Hè? De zweren over heel je lichaam. Hij luistert niet. En dan komen er zweren. Dan waarschuwen ze voor de hagel. Van Faro, luister alsjeblieft. Dan komt de verschrikkelijke hagel. Faro luistert niet. Er komt toch hagel. En het kwam niet in Gozen. Het kwam niet bij de Israëlieten. Alleen maar bij de Egyptenaren. Want Yahweh laat echt zijn grote macht zien aan de farao. Nou, denk je dat het nou klaar is? Nee hè, de farao wil niet luisteren. Hij is zo ontzettend eigenwijs. Hij gaat gewoon door. Dan gaan we het nu hebben over de achtste en de negende plagen. Het wordt eigenlijk steeds erger. Yahweh zegt tegen Mozes, je moet weer naar de farao gaan. Want ze heeft niet gedaan wat ik gevraagd heb. Hè? Ik heb gewoon gevraagd, laat mijn volk gaan. Laat ze nou gewoon gaan, dan kunnen ze een feest van mij vieren in de woestijn. Maar de farao wil niet luisteren. Maar God zegt er wat bij tegen Mozes. Ja, dat komt omdat ik ervoor gezorgd heb dat de farao niet zal luisteren. Want ik wil nog hele grote wonderen doen in Egypte. Zodat iedereen op heel de aarde weet dat ik Yahweh ben. En waarom? Omdat je er later over moet vertellen, zegt hij. Dan moet je vertellen aan je kinderen en aan je kleinkinderen. En als je het mee mag maken, je achterkleinkinderen. En dan mag je vertellen... Dat jullie gezien hebben hoe groot de macht van Yahweh was. En wat hij allemaal gedaan heeft voor grote wonderen in Egypte. En dat hij vreselijke dingen met de Egyptenaren gedaan heeft. En het was ook zo, hè. We hebben al behoorlijk wat plagen voorbij zien komen. Verschrikkelijke dingen. En God hoopt dan dat ze begrijpen dat hij Yahweh is. Dat hij de almachtige God is. Dat was de bedoeling. Dat de farao dat zou begrijpen en dat ook de. Egyptenaren dat zou begrijpen. Wie moest het nog meer begrijpen? Dat Yahweh de almachtige God was. Farao hebben we het genoemd, genoemd, de Egyptenaren. Maar wie nog meer? Ja, jij ook hè? Ja, jij ook. En wie nog meer, denk je? In die tijd. Wie zou dat nog meer moeten leren? Mozes, maar die wist het al hè. Maar wat God ook heel graag wil, is dat de Israëlieten dat leren. Want de Israëlieten, die moeten ook snappen wie Yahweh is. Dus het is niet alleen een les voor de Egyptenaren, maar het is eigenlijk een les voor ons allemaal. Dus ook voor de Israëlieten. En dat doen Mozenaren, die gaan weer naar de farao En die zeggen, ja, wij vragen u hoe lang u nog blijft weigeren. Hoe lang blijft u nog steeds nee zeggen om het voort te laten gaan. God wil echt dat u het volk laat gaan. Want we willen een feest vieren, gewoon in de woestijn. Ja, ja, zegt faro, ja. Nou ja, ik ben eigenlijk niet overtuigd. Er zijn een hele hoop dingen gebeurd, maar... Ja goed, ik ben nog niet overtuigd dat ik het volk moet laten gaan. Zo erg is het eigenlijk nog niet. Nee, nee, ik ga het niet doen. Ik vind dat jullie gewoon moeten blijven werken. Maar dan zegt Mozes er iets bij. Ja, maar wacht even, zei hij, wacht even. Als u het niet doet, dan komen er springhanen. Ah, springhanen. Hebben eens gezien, springhanen? Leuke beestjes. Springen zo door het gras en zo. is toch helemaal geen probleem, toch? Springhaantje? Nee, maar, zegt Mozes, er komt niet zomaar een springhaantje. Er komen zoveel springhanen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dat zal ook nog nooit meer gebeuren, zegt hij. Zoveel sprinkhanen. als er over Egypte zullen komen. Oh, uh, zou varen onder de indruk zijn? Nee, nee. Maar misschien als hij dit ziet. Mozes die zegt, er zijn heel veel dingen gebeurd, hè? met de kikkers zaten overal. Maar die sprinkhanen komen ook overal. Die komen ook in je paleis, die komen in je bed, in je eten overal. Nergens kun je wezen zonder dat alles bezaaid is met springhalen. Je kunt het je niet voorstellen. En Mozes die gaat weg, want hij heeft de farao gewaarschuwd. En dan komen de springhalen. En dit is een foto van afgelopen jaar. Zoveel springhalen. En dit is dus niks volgens Gods woord bij wat er toen gebeurde. Maar Hij zegt het zal nooit meer zo erg worden. Springhanen eten alles op. Alles wat groen is, eten ze op. Dus als zo'n hele grote wolk springhanen is geweest, dan is alles is gewoon doods. Niet te geloven. En de dienaren van de vader, die worden ongerust. Die zeggen tegen de vader, van, nou, nu moet je echt gaan luisteren. Hè? Nu gaat het helemaal fout. Alles wordt opgegeten. We houden niks meer over. Waar moeten we straks wel leven? We gaan allemaal dood. Laat die mensen toch hun God gaan vereren. Stuur ze toch gewoon weg. Je snapt toch wel dat er... Niks van Egypte overblijft. Egypte, dat gaat gewoon helemaal verloren. Farao die, ja, die snapt dat wel een beetje. Maar hij is niet echt overtuigd. Hij laat ze roepen en hij zegt, nou, weet je wat, oké, okay, vooruit maar. Ga maar, ga maar weg. Ga jullie je god maar vereren. Maar, dan zegt hij, maar wie moet er eigenlijk mee eigenlijk? Wie gaat er mee met jullie? Gaan jullie met tweeën of ga je, nee. Het hele volk moest mee, hè, had hij gezegd. Maar wie gaat er dan mee, zegt hij. Ja, zegt Mozes. Iedereen. We laten niemand achter. We nemen alles mee. We nemen onze dieren mee. We nemen onze tenten mee. We nemen alles mee. Ja, maar hoor eens even. Jullie gingen toch voor een feestje, toch? Als wij naar een feestje gaan, nemen we toch ook ons niet ons hele huis mee? We nemen we toch ook niet in grote verhuiswaarden en gaan met alles wat we hebben gaan we op reis. Om, alleen om een feestje te vieren. Dat doen we niet, hè? Dus Farao die snapt, er is wat anders aan de hand. Als ze alles meenemen... komen ze dan nog wel terug. Misschien zijn ze helemaal niet van plan om terug te komen. En wat zegt hij? Nee. Nee. Nee, daar ben ik het niet mee eens. Nee, ik had gezegd dat jullie mogen gaan. Nee. Ik ga geen toestemming geven. Jullie mogen niet weg. Als jullie alles meenemen... Ja, dan komen jullie niet meer terug. Dat doe ik niet. Jullie mogen niet weg. Dus helaas. Het was mislukt. Het gebeurt niet. Dus hij zegt, je mogen gaan, maar dan mogen alleen de mannen. De rest moet allemaal hier blijven. En ja, als hij natuurlijk de vrouwen en de kinderen in zijn macht heeft, ja, dan komen de mannen vanzelf terug. Maar ja, dat willen Mozes en Aaron niet. En dat wil God ook niet. Dus hij stuurt ze weg. Ga maar weg, zegt hij. Ga maar weg. Ik wil hier niet meer verder over praten. En dat doen ze. Dan zegt Java tegen Mozes, nou weet je wat? Steek je stok maar weer omhoog. En dan zullen er springhanen komen. Nou, er komt zo meteen een foto, dus je een beetje van schrikken, denk ik. Is ook van vorig jaar. Die sprinkhanen eten alles op wat er nog overgebleven is. Mozes die streekt zijn handen op, komen de springhanen in grote wolken. En dat duurt een hele poos voordat al die sprinkhanen naar Egypte zijn gevlogen. En dan gebeurt er dit. Moet je eens kijken. Het wordt gewoon donker van de sprinkhanen. Bijna niet voor te stellen, zoveel sprinkhanen. Er zijn nog nooit zoveel springkranen geweest in de Bijbel. En er zullen er ook nooit meer zoveel zijn. Maar goed, vorig jaar waren er nog zoveel. Dit is van vorig jaar, die foto. Alles was bedekt met springkranen. Je kon bijna de grond niet meer zien. Omdat alles lag vol met springkranen. En nergens was er meer een grasprietje of iets groens te zien. Dat kun je je niet voorstellen. Zo erg. Die beesten aten alles op. Dat zijn allemaal springkranen, hè, dit, hè? Dat is allemaal springkranen, die man, die man er zo heen loopt. Verschrikkelijk, hè? Kun je kunt je gewoon niet voorstellen dat het nog erger moet zijn geweest. Toen in de tijd van de vader ook. Het frappante is, dit is van vorig jaar. Vorig jaar is er een enorme plaag geweest van sprinkhanen In de landen rondom Israël. Israël is niet geraakt. Zo wonderlijk. Dan dus zou je zeggen, dat moet er ook een teken zijn. Hè? Dat God ook een soort waarschuwing geeft van volkeren. Waar zijn jullie mee bezig? Kijk eens wat er kan gebeuren. De faro was vreselijk geschrokken. Want hij dacht aan een beetje springhanen. Maar dit was echt verschrikkelijk. Dus hij laat ze komen. Hij stuurt om een naar Aaron en de Arenden, die komen. En hij zegt: Hij doet echt. Ik, nou, ik was zo fout, zegt hij. Ik was zo fout. Ik beleid dat ik helemaal verkeerd was. Ik ben schuldig. Ik heb niet gedaan wat God en jullie wilden. Wil je me alsjeblieft vergeven en dan mogen jullie gaan. Mogen jullie echt gaan. Als je maar zorgt dat die springhanen weggaan. Ik vind dit zo verschrikkelijk. Ja, we gaan allemaal gaan we sterven, want er is niks meer te eten. Alles is weg. Dat klinkt wel heel mooi, hè? De farao die dus echt beleidt dat hij schuldig is en dat hij wil, dat ze bidden tot God en hem vergeving vragen. Nou, dat doet Mozes. Mozes zegt oké, okay, we gaan weer bidden tot God, dat al die sprinkhanen weggaan. En dan vragen we of God er nou wil luisteren. En dat gebeurt. Mozes gaat weg, hij bad tot weg. En ja, laat de andere wind komen en die blaast alle sprinkhanen de zee in. Allemaal weg. Geen springhaan meer te bekennen. Zou de farao nou luisteren? Zou hij zijn woord houden? Nee hè? Begin hem al een beetje te kennen hè? Hij wil niet luisteren. Farao is heel erg eigenwijs. En hij doet het niet. Wat jammer hè? Nou was hij zo ver hè, de farao, En toch niet luisteren hè? Dan zegt Jahwe tegen Mozes... Steek weer je stok omhoog en dan zal ik een duisternis over het hele land Egypte laten komen. Dat is verschrikkelijk donker, dat gaan we zo moeten zien. Het is verschrikkelijk donker. Maar waarom doet God dat nou? Maar er was nog wat anders. De farao die zei dat hij God was, dat hij de zonne-god was. En God laat zien dat hij helemaal niks is. Want als God zegt ik maak het duister, dan heeft zelfs de farao geen licht meer. Dus wordt het heel donker in Egypte. En Mozes is een beetje boos, hè? De varo, dat snap je ook wel, hè? Hij iedere keer beloofd van nou mag je gaan en dan toch weer zijn woord intrekt. Mozes houdt zijn arm omhoog en het wordt donker in het hele land. Hier zie je altijd dat het een klein beetje donker wordt, hè? Dan gaat de duisternis vallen. Het wordt zo donker dat de mensen kunnen het niet meer kunnen zien. Kijk, zo. Zo donker. De mensen kunnen het gewoon niet meer zien. Maar Zo donker is het dus. Je ziet helemaal niets meer. En daar schrikt de varo wel erg van. Dus hij laat weer Mozes en Aaron roepen, en ik vind het wel knap, hè, want het is dus, je ziet helemaal niets, en dan moeten ze toch naar Gozen toe om Mozes en Aaron te roepen. En het gekke is, in Gozen is het licht. Ik vind dat zoiets iets raars, hè, want je moet je voorstellen dat ook hier de grens en is het, hier is het gewoon pikken donker en hier is het gewoon licht. Gewoon een hele scherpe lijn zo, moet je nagaan dat er dus gewoon een een soort muur van donkerheid stond. is gewoon niet voor te stellen. Hè? Dan moet ook voor Moze en Aaron zo iets raars zijn geweest. Je loopt in het licht. En dan moet je dus gewoon zo die duisternis instappen. Dat moet het gewoon zo raar iets zijn geweest. Het is wel zo. Want dat staat er. Gozen was gewoon verlicht. Heel bizar. Alleen dat al, om dat mee te maken. Ook voor de Egyptenaren die dan bij de grens woonden. En dan zien dat daar dus gewoon licht is en dat bij hun... Het zo ontzettend, dat moet een enorme impact hebben gehad. Stel ik me zo voor. En dan zegt de faro: Nu is het genoeg geweest. Jullie mogen echt mee. Neem alles maar mee. Neem je kinderen maar mee. Je geiten, je schapen, je koeien, die mogen niet mee. Ja, oei eens even. Dan zouden we zouden toch met alles gaan, toch? Dat was toch versproken. Nee, nee, zegt de faro. Nu ben ik zo ver. De mannen mogen gaan, de vrouwen mogen gaan, de kinderen mogen gaan. Maar ik wil dat jullie dieren die moeten hier blijven. En dan hoopt hij dat ze weer terugkomen, natuurlijk, want ja, dat is heel hun rijkdom. Nee, zegt Mozes, dat kan je niet. Dan zegt Mozes: Maar geef je u eens dan dieren mee om te offeren? Dat kan helemaal niet, want ja, wat jullie voor dieren hebben, die zijn helemaal niet rein. Nee, dat kan je niet. We moeten onze eigen dieren meenemen, anders gelden die offers niet voor onze God. Dus dat accepteren we niet. We willen echt dat alles meegaat wat we hebben. De farao die wordt weer boos. En er staat erbij dat ja, we zelf zorgden dat de farao niet wilde toegeven. Hij wilde het gewoon niet. Maar de farao die wordt zo boos, omdat Mozes dus blijft vasthouden, dat hij alles mee wil nemen. Dan zegt hij, nu moet je weggaan. Ik wil dat je hier nooit meer terugkomt. Als je werken hier terugkomt, dan zal ik ervoor zorgen dat je doodgemaakt wordt. Ik ben zo boos op je, ik wil nooit meer met je spreken. Prima, prima, zegt Mozes. Dit was ook de laatste keer. Je zult me niet meer zien, zegt hij tegen de Farao. En zo gaan Mozes en Aaron heel boos gaan ze weg. Nou, wat zijn dan de leerpunten? Het is een beetje hetzelfde verhaal steeds, hè? Mozes en Aaron komen bij de Farao. Ze waarschuwen voor een plaag, nu voor de sprinkhanen. De faro, die luistert niet, komen sprinkhanen. Ze waarschuwen voor de duisternis, hij luistert niet. En er komt duisternis. Maar het komt niet in Gozen. En dat had eigenlijk ook voor de farao zo'n groot teken moeten zijn. Van luister naar nou toch, kijk nou eens wat je doet. Maar hij doet het niet. Hij wordt heel erg boos. En hij zegt, als je nog één keer hier komt, dan maak ik je dood. Ik wil niet meer met je praten. En Mozes zegt, u zult me ook niet meer zien. U zult me nooit meer zien. En dat gebeurt ook. En weer heeft Javus een hele grote macht laten zien aan de farao en aan de Egyptenaren. En... Ook aan de Israëlieten. Nou, dat was het verhaal voor vandaag.